Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 49, opgenomen op 3 september 2012. Hey Martijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, ik heb gehoord dat jij een special guest hebt. Ja, ik heb een special guest uh, die de vaste bezoekers van onze website, de trouwe bezoekers natuurlijk al kennen. Want André is uh, vanochtend bij ons aangeschoven voor uh, onze wekelijkse podcast. Is hij helemaal naar Italië getogen, joh? Ja, hij zit hier naast me. <laughs> nee, Hij zit uh, dichter bij jou in de buurt dan bij mij in de buurt. Goedemorgen André. Toch André? Ja, klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Wakker? <laughs> ja, ik ben wakker, ik ben wakker. <laughs> Goed, zo. Nou ja, dus André die komt uh, even een beetje uh, met ons meepraten. Of in ieder geval deze week. En dan uh, zien we wel of dat vaker gebeurt. Um, en André die uh, heeft vooral deze week ook denk ik veel interessants uh, in te brengen. Want uh, ja, goed, de Windows 8 heeft de klok geslagen tijdens IFA 2012. Ja. ja, klopt. Dus uh, laten we het, het, het, het, het doc deze keer even, even volgen. We hebben het alle drie voor ons. En het belangrijkste is natuurlijk gewoon... ...IFA 2012 Er zijn nog wel interessante andere kleine dingetjes... Uh, ...die we kunnen bespreken... ...en die van belang zijn. Um, maar goed... ...IFA 2012 dus... Uh, ...daar hebben we van alles voorbij zien komen... ...en, en leuke dingen, mindere leuke dingen. Um, ik, heb, ik heb er een post van geschreven... ...om het allemaal even samen te vatten. Dus op zich kunnen, kunnen we daar wel even doorheen lopen. Want <tus> de trend was natuurlijk... ...stiekem wel Windows 8. En dat hadden we natuurlijk eigenlijk wel verwacht... Uh, want eind oktober wordt Windows 8 officieel gelanceerd, 26 oktober. Dan kunnen we ook naar de winkels voor de software. En dan worden de eerste uh, producten verwacht. De eerste laptops, ultrabooks, tablets, uh, noem maar op. Um, en opvallend uh, naar mijn idee was dat we eigenlijk bijna geen, of, of ja, een minimaal aantal uh, stand-alone tablets gezien hebben. En vooral veel uh, hybride tablets slash Tablets, zoals jij ze noemt, uh, zo. Ja, cablets. Ik, ik, mm. ik heb uh, eigenlijk alleen de eerste paar dagen echt gevolgd, of de eerste twee dagen. Dus ik weet niet wat de laatste... Dat was ook het belangrijkste. Okay. Ik weet niet wat de laatste dus nog aangekondigd is. Maar het waren inderdaad allemaal hybride apparaatjes die ik heb gezien. Uh, en, en, en je zegt inderdaad, IFA was een beetje het thema van... Uh, of IFA, Windows 8 was het thema van, uh, van IFA. En... Voor de rest was er ook volgens mij... Ja, er waren wel wat BS uh, Android aangekomen. Ik heb niet veel uh, Android apparaten voorbij komen. Nee, en wat ik ook had... Uh, wat ik had gehoopt, zeg maar... Niet per se verwacht, maar wat ik had gehoopt... Is dat we wat meer dingen zagen voor het Android platform... Als in integratie met apparaten om je heen. Zoals het met... Met de, zeg maar, de wat high-end accessoires. Of in ieder geval qua prijs wat, uh, wat duurdere accessoires. Zoals je zien bij, bij iOS. En dat viel me ook erg tegen. Ik heb niet heel toffe... Uh, achtelijke accessoires zien. Je hebt Voor je iPad kan je het zo gek niet bedenken of er is wat. het is zelfs een ding van twee ruggen. Dan zet je je iPad in een soort... ...zo'n segway, of hoe noem je dat zo'n ding? Met, zo met twee van die ja, wielen? Segway. Ja, ja een Dat is een soort segway voor je iPad. En dan maak je van, van je iPad een robot, zeg maar. Dus het is zo gestoord als je het maar kan bedenken... ...zijn er dingen voor. Maar ook daar heb ik haast niks van gezien uh, op, uh, op IFA. Wist je trouwens dat nee. IFA een keer geopend is door Hitler... Jezus, <laughs> dat is al best. Ja, gewoon voor, eventjes voor de, uh, voor de geschiedenis. Ook een keer door Einstein overigens. Maar Iva is al sinds 1920 of zo. Al heel lang. Mm. is een radiobeurs. Ik heb dat ook gisteren pas geleerd hoor, in een andere podcast. Maar dit uh, is een radiobeurs en dat uh, bestaat dus al super lang. En is schijnt heel erg belangrijk geweest, dat zijn altijd. Maar het is volgens mij pas de laatste jaren dat het ook echt voor mobiel en, en tablet en uh, mobile computing en zo erg belangrijk uh, aan het worden is. Want ik, uh, ja, god, qua, qua Windows 8, die is nu nog nergens op een andere beurs zoveel laten zien als, als deze week, denk ik. Nou nee, ja, goed, dat is natuurlijk ook een beetje logisch, aangezien dit de laatste beurs is. Er zullen vast nog wel wat kleinere dingen uh, tussendoor komen. Maar de laatste grote beurs is waarin uh, de fabrikanten echt kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Maar dan mocht. Hebben nog niet alle fabrikanten hun uiteindelijke producten getoond? En verwacht ik nog wel meer. Want bijvoorbeeld, Windows RT, dat is naar mijn idee best belangrijk voor de consumentenmarkt. Dat is, ja, je kunt het een beetje het consumenten-OS van, van Windows 8 noemen. Um, ja, daar heb ik eigenlijk maar uh, drie tablets van voorbij zien komen. Komen we zo meteen nog wel op. Dus, en, en de rest was eigenlijk gewoon volledig Windows 8. Met een Intel uh, processor. Dus dat vond ik nog wel flink, uh, flink tegenvallen eigenlijk. Ja. Uh, um, yeah. <laughs> dat is wel zo. Ik veel, veel hardware aankondigingen. Maar uiteindelijk heb ik minder duidelijkheid nu over wat Windows 8 is en kan gaan worden. zeg maar, Dan dat ik vorige week had. Er zijn wel meer vragen bij mij opgekomen. Zeg maar. Maar wat is uh, bijzijt, Martijn? Wil je eerst al die, hoe, hoe heet het, die dingen? Die tablets en tablets en computers per stuk bespreken? Of wil je het gewoon in algemeen uh, uh, bespreken? Nou, we, kunnen, we zullen er even doorheen lopen. Kijk, we hoeven ze niet uitgebreid per stuk te bespreken. Maar als we er even doorheen lopen, dan kunnen we daarna uh, de aanval openen. Of, of uh, juist heel positief zijn, whatever. Um, dus even bij Aces nemen. Dat is, dat is vrij simpel. Die had natuurlijk tijdens Computex uh, 2012. Uh, twee, drie maanden geleden. Um, de Tablet 600, Tablet 810 aangekondigd. <laughs> en die uh, zijn nou omgedoopt tot de uh, Vivotab en de Vivotab RT. Uh, pure verschil is eigenlijk Windows RT uh, en uh, een ARM-processor. En dan zit er ook nog in het display nog iets van verschil. Maar goed, uh, belangrijker is eigenlijk uh, dat de Vivotab RT waarschijnlijk... Een miljoen kost. ...waarschijnlijk, met nadruk... Ja, veel geld te kosten. Want uh, onze vrienden van Tabletcenter.nl... die hadden hem online gezet voor 799 euro. En dat is behoorlijk wat geld, als ik heel eerlijk ben. En ik had dat natuurlijk via Twitter uh, meteen verspreid. Ik had natuurlijk de post overgeplaatst. En toen kreeg ik uh, een paar retweets van Notebook Italia. Ik uh, kreeg eentje van, hoe heette die man? Tom Warren was het volgens mij. Uh, volgens mij zit die bij Engadget, als ik het goed heb. Um, die, die uh, tweeten mij terug van uh, onzin uh, advertentie uh, van, van, van, van die Tablet puur om backlinks te krijgen. en ben ik daar een beetje met hem in, over in discussie gegaan. Um, en dan ben ik het eigenlijk niet helemaal mee eens. Om een paar redenen. Eén, omdat Tablet dat nog nooit eerder gedaan heeft. Het lijkt me sterk dat ze nou in één keer wel uh, dat gaan doen om backlinks te krijgen. Daar hebben ze helemaal niet nodig. Um, ten tweede, um, omdat zij meestal wel de juiste prijzen hebben staan. Ten derde... En dat heb ik ook tegen die gast gezegd. Kijk eens naar de Samsung A-tab. Uh, dat is een tablet met mindere specificaties, dus een mindere processor bijvoorbeeld, en zonder dock. En die gaat gewoon 699 euro kosten. En dat heeft Samsung zelf bevestigd. Dus dan is het helemaal niet meer zo vreemd omdat die, dat die Asus Vivo-tab uh, 100 euro meer gaat kosten. Dat lijkt me dan zelfs wel logisch. Nou, daar kreeg ik dan helemaal geen reactie meer op. Beetje jammer. Maar ik vind het dus wel een redelijk logische prijs. Als je kijkt naar wat er, wat er bevestigd is door andere fabrikanten. Maar dit, dit maakt het verhaal van mij, voor mij wel iets lastiger. Uh, <laughs> ja, ja, het, het kan natuurlijk zo'n cool. Zweden-verhaal keer twee zijn, hè? V2. Er was natuurlijk ook wel zo'n fabrikant. Of hoe noem je dat? Zo'n. Whatever, uh, Amazon-achtige winkel in, in Zweden. Die die service tablets volgens mij een keer voor een miljoen miljard op de, de, op de site had gezet. Ja, klopt. Dus wie weet is het zo'nzelfde grapje. Maar uh, eventjes nog dan door. Ja, maar dat kan toch niet dan? Wat zeg je? Want dat is, toch, dat is toch niet logisch. Want Samsung heeft toch die prijs van 6,99 al bevestigd voor een mindere tablet. Dan is 7,99 toch logisch. Dat was bij die service tablet. Uh, uh, uh, hoop doet leven, hè. Dus het is meer van het kan zijn dat het weer zo'n situatie is. Oh, het is absurd. Laat ik het zo, zo, Laat ik dat voorop stellen. Hey, uh, andere hardware van Asus. Want ik zie de Vivo-tabs. Maar de, de Tai Chi heb ik ook voorbij zien komen. Ja, was niet heel heel bijzonder. Of tenminste, het ding is nog steeds bijzonder. Maar ja, goed, daar hebben we niks nieuws over gehoord. Dus is nog steeds niet... Uh, Officieel aangekondigd en die zal ook nog waarschijnlijk dan ook niet eind oktober verschijnen, weet ik niet. Maar die tai Chi inderdaad met dubbel display en het als met boek met, met de keyboard document. Dat is meer een, een ultra boek qua specificaties. Dus Asus heeft maar, drie um, Windows 8 4. Drie, drie Windows 8 en een Windows 8, ja. Oké, okay, en dan de andere fabrikanten. Kun jij wat ja, vertellen? Zelfs... Oh, ik dacht misschien kunnen we André de kans geven. Oh ja, ja. ga je gang. <coughs> Uh, André, niet... <laughs> weet jij wat over die, die Samsung ATIF tablets of laten we dat gewoon door Martijn oplossen? Uh, laat, uh, laat Martijn het maar oplossen, ik, heb, uh, ik weet meer van die uh, Sony tablet. Allright. Oh, dan mag jij Sony doen. Maar ja, uh, Samsung uh, heeft de ATIF tablet, dat is dus een Windows RT tablet. Uh, met een dual core processor. 10,1-inch display, 1366-780-resolutie. Allemaal een beetje standaard, weet je, ja... Niet heel bijzonder. De, het heeft zelfs een uiterlijk van een Galaxy Note 10.1. Het is ook allemaal plastic. <laughs> um, ja, weet je, we weten nog van vorige week... wat er over gezegd is over de behuizing van een Galaxy Note 10.1. Dus uh, daar hoef je niet heel veel van te verwachten. Het, het zal niet slecht zijn, hoor. Maar 699 euro, vind ik, van wat ik nu weet, ken en zie... Uh, ook een prijzige tablet maar daarnaast komen ze ook met uh, twee apparaten die wat geavanceerder zijn voor, voor de veel eisende gebruikers dat zijn de ATV Smart PC's dan heb je een Smart PC en een Smart PC Pro en het verschil zit daar ook in in display in de uh, um, resolutie daarvan uh, en ook verschillende configuraties met een i5, i7 of i3 processor geloof ik uh, 256 of, 200, of 128 gigabyte opslaggeheugen uh, noem maar op en die zijn ook iets meer high-end vormgegeven um, en beschikken over een keyboard dock. Dus dat zijn eigenlijk de drie dingen waar Samsung mee komt. Twee Windows 8 tablets en één Windows RT tablet. En die zijn de, de, de tablets, hè? Toch uh, denk ik dat het de belangrijkste of in ieder geval een van de meest interessante dingen vond, voor mij was dat ze ook met een Atif S komen. Een Atif smartphone. Heb je dat ding ook gezien? Uh, nee, een nee, beetje, beetje de een, de ja, niks Nokia wordt gewoon gereept inderdaad. Die, uh, Nokia die heeft uh, echt, uh, hoe noemen dat, betting the farm, hun hele, alle eieren in één mandje gestopt. En nu is uh -huh. Samsung eerder met een Windows 8 phone, Windows Phone 8, whatever. Uh, die heb ik ook cool. voor, uh, bij zien komen, dus dat is ook wel opvallend. Uh, dus dat zijn dan de producten van Samsung. En dan weet jij, uh, André, weet wat over de Sony Fio? Via Fio? Ja. Ja, als ik het goed heb, uh, heeft Sony uh, twee, uh, twee tablets uh, met uh, Windows uh, gepresenteerd. De Fio Duo 11 en de, hoe uh, uh, noem je hem? Tab 20. Tap 20, sorry, ja. En vooral die Tab 20, die, uh, die viel me wel op. Want uh, dat was er één die, uh, nou, die, die heeft een uh, 20 inch uh, beeldscherm... <laughs> En uh, ja, dat is nogal groot. <laughs> Wacht even dat is toch geen tablet? Dat is toch gewoon zeg maar een computer met een touchscreen of ben ik nou gek? Nee, het is, het is, het is echt een tablet. Hij heeft een kickstand en dan kan je hem neerzetten en dan kan je hem als echt een desktop uh, PC gebruiken. Maar uh, hij heeft uh, de, de, de naam uh, uh, tablet gekregen van, uh, van Sony. Ja, hij heeft, dat, dat vond ik wel hij heeft je zou zeggen, hij heeft de, de, het heet natuurlijk de Sony VAIO TAP20. Dus dan zou je zeggen TAP met een B, maar het is TAP met een P. En ja, van klopt. Pieter. Dus te, dat, dat toont mij eigenlijk al een beetje dat Sony denkt van TAP. Oké, okay, touchscreen, TAP, je kunt erop tappen. Dat is maar, denk uh, ik ook wat ik er uh, meer van verwacht hoor, als ik dat ding zo zie. Nou, ik zie er ook wel een tablet in, want uh, Sony heeft ook wat foto's getoond volgens mij, of videomateriaal van die Tab20 die je uh, in, met, met vier familieleden kunt gebruiken. Kun je spelletjes spelen, leg je hem uh, horizontaal op tafel, kun je op een touchscreen uh, alle kanten op, noem maar op. Het is dus een beetje als die uh, uh, Microsoft Surface van twee jaar geleden. En dan heb ik niet over de tablet, maar het service-tafel, hè? Ah, ja, ja. Ja, die was, die was nog ietsje groter. Ja. Precies. Dat is natuurlijk groter. Maar hetzelfde idee heeft Sony in het hoofd: van oké, okay, met verschillende handen op dat ding en spelen maar. Het is echt een familieding volgens mij. Maar ik zie het inderdaad wel gedeeltelijk als tablet. Maar aan de andere kant is het natuurlijk als je die kickstand gebruikt, is het gewoon een all-in-one PC. En uh, wordt ja, het ook... die met keyboard ook geleverd. geleverd? Ja, met draadloos keyboard en muis. En uh, ze hebben ook uh, de specificaties uh, zijn ze niet uh, terughoudend geweest. Mm -hmm. En uh, uh, ja, hij moet uiteindelijk ongeveer 1100 euro gaan kosten en oh, dat vind ik wel echt heel veel. Maar dat is niet zoveel in vergelijking met uh, wat die uh, Vajo uh, Duo 11 gaat kosten, toch? Want het Fayo Duo 11 is, uh, die een beetje lijkt op de, noem dat die slider of zo die je het ooit had. Um, A6. Dat was namelijk zo'n succes dat Sony dacht, wauw, dat uh, moeten we ook gaan proberen kennelijk. Maar dat is dus de tabletversie, ja. toch? Daar zit zo'n uh, toetsenbord die je uh, onder het scherm weg kan klappen, zeg maar. Ja, nou, hij is wel iets kleiner. Dat is een uh, 11,6 in scherm. Maar die moet uh, 1400 euro van kosten. Holy balls, wat? Ja, 1400 euro. het is echt ongelooflijk veel geld. Ja, die kun je dan nog een beetje zelf samenstellen. Hè? Je hebt dan een keuze uit, uh, weet ik veel, i3, i5, i7, uh, 4 of 8 gigabyte RAM, uh, noem maar op. Maar goed, volgens mij is 1400 euro, als ze dat aangeven, voor de vanafprijs. En dat is dan wel met een ja. Intel-handel uh, en zo, of niet? Ja, want dat is de ja. 20 ook, ja. Uh, Oké. Okay. Ik, ja, ik, ik kijk is... nu even naar het artikel dat André daarover geplaatst heeft. Of in ieder geval, hè, de, over die aankondiging. Dus mm -hmm. dit is <laughs> 1400 euro. Wauw. Ik krijg er bijna kram van in mijn kaken, joh. Uh, en dan, wat ik dan... Als eerste zie je op het plaatje, zeg maar wat ik super opvallend vind. Het is dan 1400 euro, dus het moet wel uh, concurreren tegen een heleboel andere apparaten die je in huis hebt. Namelijk een laptop bijvoorbeeld, uh, anders kan je niet 1400 euro neerleggen denk ik voor dit ding. Maar dit is dan wel weer een van de, van de weinige, of uh, misschien wel bijna de enige die weer niet een ingebouwd trackpad heeft. Dus dan heb je die Windows oh. Pro versie, hè, waar je die exe bende en alles op kan draaien. Al die niet geoptimaliseerde uh, software. Maar dit is dus de, de tablet zonder, zonder mousepad. Dus dan heb je die tablet met het uitschuifbare keyboard... ...waar je dus ook eigenlijk dus gewoon een muis mee moet slepen. Dat is weer zo'n rare... Ja, daar zullen, zullen ze ook weer een extra optie voor, uh, voor maken... ...waar je 100 euro extra voor betaalt. Ja, oh, dat zou goed kunnen. Maar, maar goed, het zit niet in het algemeen design... ...dus dat lijkt me sterk. Ik denk dat Sony inderdaad denkt van neem een draadloos keyboard mee. Ik denk het, niet zo uh, muis hè, ziet, muis. Uh, ja, ik denk dat Sony het vooral ziet als een, als een werkpaard... En in de zin van, goed, je neemt toch je, je tas mee naar je werk en, en, en naar huis. Daar prop je dan ook maar je, je draadloze muis in. En, want er zit ook gewoon een stylus bij. Hè? Die wordt meegeleverd, maar die kun je niet in de behuizing kwijt. Dus die zul je ook in de behuizing kwijt moeten. Oh, die stylus had ik nog niet ges, uh, gezien. Dat is op zich allemaal... Wat gebeurt er? Ja, André is nog zijn camera het opruimen of zo, volgens mij. Of in ieder geval zijn nee. paard aan het uitlaten of wat dan ook. <laughs> uh, nou, in ieder, ja, Jongens, dat moet je hierover zeggen joh 1400 euro en dat ding in een design Ja, sorry Ik, ik, ik, ik kan nog... me niet voorstellen dat dat gaat verkopen Dat dat een succes wordt Dat uh, denk ik ook, het wordt een heel lastige propositie Een heel lastig verkooppraatje Voor, uh, voor die mensen Al oh, heeft Sony maar... in totaal best wel Gewoon eventjes omdat Sony hè, een, een oud merk is om het zo maar even te zeggen Die de laatste jaren wat mij betreft Toch niet echt donders interessant is geweest heeft, met Iva, toch wel in ieder geval, ze proberen wat. Hè? Dat, daar komen we zo meteen in het algemeen, praat je er nog wel eventjes over, denk ik. Maar mm -hmm. het is in ieder geval redelijk cool. Hetzelfde wat ik cool vond van Asus, dat ze andere dingen proberen. Ja, hey, nee, absoluut eens. Uh, maar het wordt natuurlijk helemaal geen kloot. Hè. 1400 euro. Hé, hey, de Toshiba tablets. Nou ja, dat is eigenlijk gewoon de Vio tablet. De Vio duo 11, maar dan van Toshiba. Um, maar een iets groter display zelfs ook nog voor nou mijn ja, hoofd 12,5 inch. Maar, even... uh, maar gaat 1199 euro kosten? W wacht even, Fayo. Oh, wacht, dat is van Sony. En... Ja, dus het heeft ook een uitschuifbaar keyboard. Oh, oh oké, okay, ja. Dus eigenlijk komt hij daar nog overheen. Je hebt ook allemaal opties die je kunt samenstellen. Dus nou goed, er zijn vast wel wat verschillen qua aansluiting en noem maar op. Maar de, de belangrijkste specs komen overheen. Uh, Windows 8 ook gewoon, met een Intel-processor. En 1199 euro vanaf eind oktober. Dus uh, je kunt kiezen tussen een Sony en een Toshiba. Dat 200 euro verschil tussen. Uh, Oké, okay. ja, ik probeer het ondertussen op te zoeken op je website. Of ik daar nou nog, nog naar kon kijken, naar dat ding. Het um, staat allemaal in de hè? Met, met je rrr, rrr, rrr, muis. Ja, ja, ja, ik weet het. <laughs> ik, ik wens een ouderwetse type die nog een ouderwetse muis gebruikt, inderdaad. Um, ja, nou, oké, okay. die, die slider tablets, hè. het enige wat ik daarover kan zeggen is dat uh, ik heb redelijk wat ervaring met die tablets, met keyboard docs en benden en uh, 80 verschillende docs voor de iPad en dat soort dingen, keyboards en dat, dat soort benden, is dat uh, als het zo'n slider is, hè, waar uh, het zwaartepunt zeg maar, net boven de rij uh, functietoetsen ligt, dus dat er uh -huh. dus nog een, een, een ruimte achter je toetsenbord is, uh, hoe moet ik het uh -huh. nou zeggen? Dus dat de, de, het onderkant van je tabletscherm of touchscreen niet helemaal achteraan je keyboard zit. Dan is het wel wat meer bruikbaar op schoot en zo en dat soort dingen. Omdat het zwaartepunt dan wat interessanter of wat beter ligt. Dus dat is het enige positieve wat ik zo snel kan bedenken over deze tablets. Want als ik de prijzen hoor, want wat zei je dat deze kosten? Ah, ik zie hem. 11,99. Oh, ik... en dit is ook een slider zeg je? Ja, het is met een iets ander mechanisme, maar het komt op hetzelfde neer. Het, het display ligt over, de over het keyboard als je dicht dichtschuift. Ja, maar deze heeft wel weer een muis, dus dat is in, in zover... Een trackpad. Ja, ja. dat bedoel ik. Ja. Uh, okay. en dit... Aan de andere kant heeft de Sony dan, dan zie ik nou net een full HD-display en deze niet. Ja, maar als je maar ver genoeg uh, ergens zit, is alles het uh, Is alles retten, ja, precies. Hé, hey, uh, dus dat is de Toshiba? Uh, uh, Oké, okay. dat is de Toshiba. Uh, en dan hebben we nog de Dell XPS. Uh, ja, we hebben een Dell XPS. Ik vond die echt heel opvallend. De 10, die, uh, de 10 of XPS... de 12? XPS 10 heeft uh, RT en XPS 12 Duo is gewoon geloof ik de normale versie. Oké. Okay. Wat vond je er opvallend aan? Nou ja, de, het uh, design van... Uh... <laughs> Van dat ding. Van dat ik ding. vind dat hem er echt duo. Ik... Uh, ja, ik, volgens mij is dat uh, de duur. maar ik vind er, ik vind er hem er echt niet uitzien. Oh, dat is die met het display wat je omklapt. Uh... Ja. ja, ik dat... vind dat uh, een beetje opvallend. Er is dus een, is dus een soort notebook, zeg maar, die heeft aan de schermkant zit er een hele stalen rand of whatever rand omheen. En in het midden van dat scherm ligt het zwifelpunt. Dus je ja. kan hem. Um, dat is zeg maar wat je 15 jaar geleden zag met de Windows 8 hybride. Of Windows uh, XP hybrides en zo. Kunnen jullie die dingen nog herinneren? Die echt oude tablets en zo. Dit is echt een oud uh, uh, design. Misschien wel iets strakker, omdat dat nu strakker mogelijk is. Maar dit is wel vrij ouderwets. En ja, jij zei al, André, dat je hem erg opvallend vond. Ik vond hem zelfs zo opvallend. Ik had er een plaatje van gepost op mijn eigen blog. Van uh, eigenlijk al deze tablets hebben een, uh, een keyboard. En dat plaatje, daar stond dat ding dus zeg maar half uitgeklapt. En ik dacht dus gewoon dat dat een onderdeel was van het, um, hoe noem je dat? Display op die beurs. Dus niet het display van het scherm, maar display als in de presentatiehandel uh, die ze eromheen hadden om dat ding te kunnen laten zien. En pas een dag later kwam ik erachter dat het zo'n achtelijke oplossing is waar je um, een soort half op een soort, ja, wat is dat? Op een, ja, hoe noem je zo'n ding? Een, een rand kan, kan, kan draaien. En Marco, zeg je kan, hem niet, uh, je kan hem er niet uithalen, geloof ik. Dus dat is helemaal handig. Ja, ja, dat lijkt me ook. Wat kost dit ding? Dat is nog geen prijs van bekend. Nee, volgens mij niet, nee. Oké. Okay. Nee, maar het is niet de eerste. Want vorig jaar had Dell ook gewoon de Duo-tablet... en die draaide op Windows XP. is volgens mij exact hetzelfde ding. Oh, misschien bedoel ik niet 15 jaar geleden, maar vorig jaar dan. Oh, ze, zullen, ze, ze maken al heel lang van dit soort dingen in Dell inderdaad. Maar goed, de uh, use of it uh, is een ander verhaal. Ik denk ook niet dat dit uh, heel bijzonder gaat zijn. Die XP10 is wellicht interessanter, want het is gewoon een tablet met keyboard dock. Ja. Um, en de, ja goed standaard resolutie, 10-inch display, Windows RT. Dus dat is een van de drie uh, RT-tablets die ik gezien heb. Dus de Dell X XP10, uh, Asus VivoTab RT en de Samsung a Tab um, ja goed, Dus die, wellicht dat interessanter omdat er Windows-RT op draait. Maar ook daarvan is de prijs niet bekend. Wel, wat ik interessant vond is dat volgens Dell met Keyboard Doc het geheel 20 uur mee moet gaan. Dat, dat heb ik volgens mij nog niet eerder gehoord. Nee, dat is niet verkeerd. Uh, en dan hebben we nog de HP als fabrikant. Hebben die ook wat aangekondigd? Ja, vond ik niet zo heel boeiend hoor. Een Envy uh, X2-tablet is dat geweest. Um, en daar heeft HP niet heel veel over vrijgegeven. Het gaat om een 11,6 inch IPS-display. Standaard resolutie. Um, ook weer tablet met keyboard dock en wel met trackpad. Het ziet er allemaal wel fraai uit hoor. Het uiterlijk doet een beetje denken aan de touchpad van het tablet alleen, zeg maar. Um, ja, is het niet heel boeiend. Ook weer hetzelfde als al die andere Windows 8 tablets. Intel processor, stylus input, 64 gigabyte SSD, nfc ondersteuning Bluetooth, wifi. Oké, okay, dus we hebben de hardware gehad. Of niet? Ja. Oké, okay, André. Gewoon uh, niet per se over één uh, tablet of wat dan ook, maar je algemene indruk van die Windows 8 hardware, wat er dus nu allemaal is gepresenteerd. Uh, wat vind je er dan allemaal van? Ik, uh, ik uh, ja, de, de prijzen van uh, al die winnaars zijn een beetje tegengevallen. Enorm tegengevallen, eigenlijk. Ik denk, niet, uh, ja, ik denk niet dat iemand zomaar 1400 euro, 1100 euro neertelt voor een, uh, voor een tablet. 800 euro ook al niet, denk ik. Nee, en uh, ik denk, ja, met bijvoorbeeld de Nexus 7, die dan uh, 249 euro moet gaan kosten, dat is natuurlijk veel interessanter voor de, voor de consument. Maar voor dus, uh, consumenten die echt op zoek zijn naar Windows? Ja, dan uh, is er natuurlijk heel veel verschillends uh, beschikbaar. Niet alle prijzen zijn nog bekend, maar. Uh, want je gaat natuurlijk voor, voor ook ieder wat wil. Ja, precies, want je gaat natuurlijk daar ook uh, gewoon. Uh, van, van de B-merken en misschien ook wel van de ACS-stift, ook van die dingen. Uh, van die hele goedkope uh, netbooks uh, krijgen en zo, die ook gewoon op Windows 8 draaien. Uh, die gaan dan een paar honderd euro kosten. Maar waarom zou je dan als consument nog voor een tablet met keyboard dock gaan? Die, ja, die, die, die 500 euro meer kost. Ja. Dat uh, zou ik niet weten. Dus dat is een beetje het probleem voor de, voor de duurdere tablets. Die zullen... Uh... Denk ik niet heel veel gaan verkopen. Maar Martijn, uh, jij zegt uh, uh, voor een netboek. Want netboek dat is ook wel een beetje de smaak die een beetje mijn mond is achtergebleven. Het lijken allemaal een beetje netboeks. Mm -hmm. uh, of in sommige luxere gevallen misschien een klein beetje ultraboeks. Maar wat is jouw algemene indruk van al die hardware? Heb jij, uh, net zoals André zegt van mijn opvallend punt wat ik eruit heb genomen is de prijs. Heb jij iets anders wat je is opgevallen? Um, nou, ja de prijs valt me sowieso op, maar dat vind ik nog niet, niet helemaal. Een, een, een, een, hoe noem dat? Dat kan ik nog niet helemaal compleet maken. Daarvoor wil ik eerst wat andere merken, wat dingen horen zeggen, waaronder Microsoft. Um, maar wat mij opvalt, is, is wel vooral de vrije hardware. Dat fabrikanten daar echt energie en tijd in hebben gestoken om daar iets, iets, iets moois van te maken. Met ook vrij veel unieke features. Men ontwikkelt verder, zeg maar, ontwikkelt door. Um, Um, en dat vond ik mooi om te zien en, en ik ben wel een beetje afgelopen maanden fan van Windows 8 geworden. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat uh, geaccepteerd gaat worden en hoe dat gaat werken. Um, dus ik, ik ben wel enthousiast, maar goed, ik wil eerst, eerst even een overzicht van al die prijzen hebben. Want als dit het prijsniveau gaat zijn, dan zie ik het nogal somber in. Oké. Okay. En wat mij, wat mij, wat mij eigenlijk opviel, had, dat, had, dat is wel fout voor mij geweest, maar ik dacht dat Microsoft ook aanwezig zou zijn op IFA. Ja, dat dacht ik ook eigenlijk. En ik heb er helemaal niks over gehoord uh, van geen enkele andere website, dus waarschijnlijk zijn ze niet aanwezig. Want ik dacht, we gaan de Surface Tablets zien, we gaan uh, prijzen horen, we gaan ermee mogen spelen. Maar blijkbaar mag er niemand mee spelen voordat die dingen op de markt zijn. <laughs> nou, hij is al eens in het wild uh, gesignaleerd ergens uh, door, uh, ik weet het, een of andere hoge pief bij uh, Microsoft. Die uh, zat in een cafeetje, zat hij ermee te werken. Oké, okay. dus ze werken dus, wel? Ja, ze werken wel en volgens mij ja, dan zijn ze ook wel bezig met productie. Oh, precies. Maar, nee, uh... absoluut. En die moeten gewoon eind erover verschijnen. Maar ik vind het een beetje vreemd. En, en natuurlijk krijg je de, de, de n -Gadgets, de, de Verges en maar op, Die krijgen natuurlijk een review sample vlak voordat dat ding te koop is. Maar ik had gewoon wel verwacht dat we er nog wel wat meer van zouden zien. Want we, wat, wat we toen gezien hebben, twee maanden terug, was gewoon een hands-off demonstratie. Van, je komt er niet met je tegels aan, want het werkt allemaal nog niet. Dus dat had ik eigenlijk wel verwacht. Ja, en ook al is die een keertje in het echt gesignaleerd, in principe moet je de meeste... ...informatie en je meeste meningen... ...op dit moment gewoon nog baseren... ...op ervaring wat je met soortgelijke... ...hardware hebt gezien en... ...op de foto's van dat ding, want we weten in principe... ...daar heel weinig van. En jij zegt dus... Uh, ...jij vond het wel leuk dat ze zo, zo, ...zo zijn doorontwikkeld, hè, al die... ...Windows 8 hardware. Um, <lacht> ik, ik zie dat persoonlijk niet. Mijn takeaway, zeg maar... Van, van, ...van deze hardware, allemaal... ...aankondigingen. Um, het is wel creatief, zeg maar... Be ze, ze, ze proberen wel van alles, zeg maar een soort Samsung-techniek. Al, allerlei shit uitbrengen en kijken wat blijft plakken. Uh, maar dat illustreert denk ik toch ook wel dat de, de messaging, hè, het, uh, het verkooppraatje... Wat win, achter Windows RT of achter Windows Tablet, whatever, hoe je dat wil noemen, zit... dat dat niet echt goed gemanaged wordt door, door Microsoft, wat jullie zeggen. Hè, die afwezigheid op IFA. En uiteindelijk resulteert dat erin dat... Er, Nogmaals, wat ik aan het begin zei, voor mij meer onduidelijkheid is over Windows 8 en over uh, wat, wat ik daarmee zou kunnen. Hè, welke hardware ik eventueel interessant zou vinden om aan te schaffen om één of twee producten in mijn huishouden te, te vervangen. Dat is eigenlijk alleen maar minder geworden, die duidelijkheid. En dat is toch een Ik denk, mis... ik denk dat dat vooral komt doordat de fabrikanten uh, ja, heel erg bezig zijn om zich te onderscheiden door middel van de hardware. Omdat. Uh, aan de softwarezijde kunnen ze natuurlijk vrij weinig, want je kiest of voor Windows 8 of voor Windows RT. Dus uh, ik denk dat ze meer focussen op, op, op het uiterlijk van al die apparaten dan minder op de, de hardware en wat je er nou echt precies mee kan. Nou, heb je dat met Android ook niet? Nou, kijk, je Android is natuurlijk open, fabrikanten kunnen ermee doen wat ze willen. Maar je, je ziet steeds meer fabrikanten toch wel teruggaan naar uh, vanilla Android. Dan krijg je bij hetzelfde principe toch? Nou, ja. maar bij Android eh, is er niet echt het probleem geweest dat het niet duidelijk is wat je kocht bij Android. Je kocht een tablet van een fabrikant. Hier is het hele tablet verhaal, wat mij betreft, als je gewoon naar de aankondiging in het algemeen kijkt. Is het tablet verhaal echt ondergeschikt aan het hybride of zelfs het notebook verhaal? Het, is, ja, het, zijn, het zijn niet echte tablets die ik heb gezien. Het is niet zo dat zo meteen. Eh, kijk, ik, kan, ik weet zeker dat als ik nu naar de mediamarkt fiets dat ik tien Android tablets kan gaan bekijken. Ik, misschien had... is dat ook wel het verschil tussen bij de besturingssystemen dat Windows uh, RT of Windows 8 voor tablets toch nog echt uh, ja, misschien niet te gebruiken is zonder fysiek toetsenbord. Dat al die fabrikanten zoiets hebben van nou, we moeten wel een uh, fysiek toetsenbord erbij verkopen, want anders we... is het gewoon onbruikbaar. Nou, en dat is dus inderdaad wat, wat, wat, uh, wat denk ik een hoop consumenten, hè, waaronder ik, misschien Martijn ook, uh, daarbij bij, bij het gevoel hebben. Hè. Het goed voorbeeld doet goed volgen. Windows of Microsoft heeft de service laten zien uh, heel duidelijk met keyboard. Want uiteindelijk was het dus gewoon een, een tablet met Windows 8 de, de, de, de vierkantjes erop. Die tablet op zichzelf was niet zo heel interessant. Het, het echt interessante van die, van die service was dat... ...toffe dok, zeg maar, of hoe noem je dat... Ja. ...die smartkoffer met een, met een toetsenbord... Ja. ...de rest was daar niet zo een kickstand... ...nou, holy, oh, oh, wat tof zeg... ...nee, het ging om, om dat toetsenbordverhaal... Uh, en, ...en dat zie je dus dat andere fabrikanten... ...dat dus helemaal hebben doorgetrokken... ...maar dat maakt de, de, de messaging niet zo duidelijk... Hè? ...wat is dat nou? Want ook qua prijs, hè, wat we nu hebben gezien... Uh, concurreert dat niet echt tegen een tablet aankoop, maar veel meer tegen een notebook aankoop? Of misschien zelfs wel een ja. desktop aankoop, als je, als je dat zo bekijkt? Nou, dat is het hele lastige. Je, het, zit, het zit overal tussenin, waardoor consumenten het, no het nog lastiger gaan krijgen. Dus als je zegt, je krijgt dan dus de afweging. wat ga ik vervangen in huis? Of dat de tablet, als je die al hebt, um, de laptop, of de, de laptop plus desktop, of tablet plus desktop, of nou ja, goed, iets daartussenin. Wat, wat, moet ik er dan nog een keyboard bij kopen of een muis? Want is dat besuringssysteem, werkt het dan wel op een tablet? Kan ik dan wel productief zijn? Wat voor tablet moet ik dan kopen? Met Een schuifbaar keyboard of een um, keyboard wat afneembaar is. Uh, moet ik dan voor Windows RT gaan of Windows 8 gaan? Maar wat zijn dan de verschillen in de functies? Het wordt zo onoverzichtelijk. Dat, ja. Dat, dat, ja, ik kan me niet voorstellen hoe de gemiddelde consument eruit gaat kopen. Die gaat gewoon kopen en die gaat het terugbrengen. Of die gaan het dus niet kopen als tablet. En dat Precies, is denk dat ik, kan ik ook. De... Maar ik denk dat Windows juist die basis heeft dat mensen eerder kopen en terugbrengen dan niet kopen. D dat kunnen we natuurlijk Ja, dat denk ik ook wel, al, ja. Maar ik, ja als, ik... die service, als die service echt 199 dollar gaat kosten, dan, ja. uh, dan wordt het wel interessant natuurlijk. Toch, toch zie ik dat niet te heel gauw gebeuren hoor. Het zou echt heel. Gauw... Maar... Als Microsoft zegt van. Ja, Microsoft heeft denk ik wel zoiets van. We moeten nu echt uh, marktaandeel gaan pakken. Want uh, anders dan, uh, dan kunnen we het wel shaken. En als ze een klein verlies pakken door, dat, uh, door die tablet op 199 dollar te verkopen, maar wel al heel veel marktaandeel hebben, dan is hun uh, klantenbasis voor uh, volgende tablets en ook voor andere fabrikanten denk ik veel groter. Ja, toch weet ik niet hoe, hoe groot een klein verlies dan in dit geval is, hè? want we weten van de Kindle een 7 inch en van de Nexus 7 ook een 7 inch tablet. Dat dat rond de 200 euro, zonder dat, dat je daar dan echt enorme vliezen op draait. We weten van Amazon dat ze hem gesponsord op de markt hebben gebracht. Een beetje inleveren per product. We weten van uh, Nexus 7 dat er niks op wordt verdiend. Volgens de berichten dan. Hè? Volgens, uh, volgens wat, wat Google daarover zegt. Dus ik denk dat als je rond de 200 euro gaat zitten, dat ze dan toch een flinke losleader hebben. Nu is dat helemaal niet uh, onwaarschijnlijk. Ze hebben dat hetzelfde gedaan met de Xbox. Hè? Die is ook natuurlijk een tijd lang als, uh, als losleader op de markt geweest. Hè? Dus gewoon elke keer als ze wat verkochten, maakten ze er gewoon een vliesje op. Dus het zou kunnen. Ik maar weet ja, alleen... Microsoft kan dat wel hebben natuurlijk. Uh, ja, dat, dat valt natuurlijk te, be, te bezien hoe lang uh, aandeelhouders daar natuurlijk nog mee akkoord gaan. Hè? Dat is natuurlijk het, het spannende ja, wel... in het algemeen van dit verhaal. is hey, uh, Op een gegeven moment uh, zijn we dan echt die switch over naar Windows 8. Want het is duidelijk dat alle, uh, alle neuzen dezelfde kant op staan. Hè? Alles lijkt op Windows 8, ook al, ook al is het ene keer Windows Phone en andere keer Windows RT. Het is allemaal met dat UI formerly known as Metro. hè hey, heeft allemaal ja, exact. Dus allemaal dezelfde kant op. Dus op een gegeven moment, over, wat is dat, over een maand of zo, is die launch. Dat we echt op Windows 8 zitten. En dan de eerste paar kwartalen wordt donders interessant om te kijken. Van, goh, hoe wordt het nou ontvangen? We zien, door al die onduidelijkheid en prijsniveaus, dat het voor consumenten sowieso een lastig verhaal gaat worden. Om echt en masse dat soort dingen te gaan kopen. We zien dat het voor... Een business is het sowieso, hè? dat is heel logisch dat ze een generatie overslaan, dat, want je kan niet zomaar met een, met een nieuw product, uh, hoe noem je dat, volledig gaan integreren, terwijl het helemaal nog niet duidelijk is hoe levensvatbaar dat, uh, dat product gaat zijn. Dus het is gewoon een paar spannende kwartalen uh, wordt dat en dat is natuurlijk... De vraag, hoe, hoe reageren de, de, de aandeelhouders daar binnen Microsoft op? En wat is dus mogelijk aan sponsoring om zo'n RT-tablet voor twee? Ik zou het eerder, denk ik, uh, als ze maar sponsoren, dat het op drie, uh, 2,99. Ik denk dat dat nog steeds een interessante prijs zou zijn... Uh, zonder dat Microsoft daar echt 200 euro op in hoeft te leveren per verkoop. Dus dat, dat zou nogal wat, wat, wat kunnen worden. Maar naar al die aankondigingen van deze week... Vind ik de Surface tablet nog steeds de meest interessante? Wat jullie? Ik ook. Het is ook eigenlijk de enige tablet-tablet-tablet. Ja. ja, klopt. Je hebt al een laptop, dus waarom zou je voor 1400 euro nog iets kopen waarbij je het scherm dan kan loskoppelen? Maar... En een veel minder geld natuurlijk. Uh... En een veel kleiner scherm ook, hè. Laat je niet vergeten als je, als je denkt van 1400 euro. Ja, nou ja, als je daar een tablet en een laptop voor kan, kan vervangen. Dat klinkt natuurlijk leuk. Maar je vervangt wel een, een laptop met een 13 of een 15 inch scherm. Ik denk dat voor Windows 15 inch veel gebruikelijker is dan een 13. Weet ja. Dat ik, ja. Dus dan vervang je een 15 inch. Ik heb zelf 17 en uh, 15. Ja, dus ik denk dat het algemeen Windows tablets 15 inch zijn. Hè, de zakelijke Lenovo tablets en al dat soort dingen. Je vervangt dan een, een 15 inch scherm voor een 11 inch uh, scherm. Ja, ik denk dat dat, dat al een, een belangrijke hoorde is of een drempel is voor, voor de zakelijke gebruikers die inderdaad veel met spreadsheets zitten te, te klooien en dat soort dingen. Ja, het uh, is leuk dat het dan draait met een muis en een toetsenbord, maar een spreadsheet op een 11 inch scherm is nog steeds niet een spreadsheet op een 15 inch scherm. Hè? Dus ik denk dat het nee, echt oh. heel erg lastig uh, gaat worden. Ja, maar het... Maar ja, het risico wat er nu ontstaat is natuurlijk dat al die fabrikanten... die zetten nu in op tablets met keyboards. En als dat niet gaat verkopen, dan daalt het vertrouwen in Windows 8... denk ik wel heel erg voor al die uh, fabrikanten. Ja, daar ja, heb je ook Windows wel kans van. Maar dat ja, ze dan zeggen van, nou, dat gaan we gewoon helemaal niet meer doen. Nou, ik denk niet dat ze Windows 8 in één keer opzij zetten. Okay, dan gaan ze gewoon met de Ultrabooks en de laptops en de standaard dingen door. dat ja, okay, verkoopt toch dit... wel. Maar... Uh, het belangrijkste probleem, als Microsoft die dingen, die, die server tablets voor 199 of 299 of zelfs 399 euro slechts dollar in de markt gaat zetten, dan heb je toch een. Dan, dan kan ik me niet voorstellen. Ik kan het me gewoon niet voorstellen, omdat al die andere fabrikanten dan een probleem hebben. Want je verkoopt je zooi gewoon niet. Of, of je nou een Acer of een Toshiba of een Asus of een Samsung bent. Als je moet kiezen tussen een apparaat wat precies hetzelfde doet, nagenoeg dezelfde aansluitingen heeft, en dan komt van Microsoft of Samsung, ja, en dan een verschil tussen 2, 3, 4, 500 euro prijsverschil. Ja, dan weet je toch wel wat je koopt. Je bedoelt dat ja. de relatie tussen de fabrikanten en Microsoft daardoor extra onder druk gaat komen te staan? Precies, er of ja, of of zijn of... al een paar berichten over verschenen natuurlijk. Dat uh, HP en ik geloof ik Dell die zeiden van ja. Uh, ons, uh, we, we hebben vertrouwen in onze eigen producten. Maar Acer was niet zo blij met, uh, met de service. Natuurlijk, ja, met Acer moet het hebben van de goedkope producten. En als Microsoft ja. overheen komt, hebben ze een probleem. Maar goed, tenzij iedereen al weet dat Microsoft een uh, bepaalde prijs gaat uh, gebruiken... en dat ze deze producten nou puur laten zien, maar eruit eigenlijk maar duizend produceren... dan uh, kan ik het allemaal nog begrijpen, maar dat zie ik niet gebeuren. Nee, de Microsoft-service gaat gewoon uh, netjes uh, 599 euro voor de RT-variant... en 899 euro voor de... Intel variant kosten. Dan is dus dat hele ecosysteem vanaf dag 1 gewoon dead on arrival. Dan wordt het echt helemaal niks. Als dat ding 599... Absoluut. Ja. Ja, maar voor tablets, heel Windows 8 is tablets. Het draait op een desktop, maar het is gewoon een heel grote touch-interface op een computer. Uh, ja, maar op je, de, je de hebt zelf ook afgelopen weken vaak genoeg gezegd dat de touch-interface eigenlijk niet zoveel voorstelt. Ja, je hebt natuurlijk die metro-interface, maar als je verder dan dat gaat kijken, als je Word wil gebruiken, als je desktop-interface wilt gebruiken, zit .exe bestanden wilt gebruiken, zitten er nog andere nadelen aan, waardoor je er eigenlijk niet meer uit de voeten kunt. Ja, ja, ja jij zegt voor, voor tablets, maar ik bedoel er meer van, dan is het hele Windows 8 verhaal wordt dan een flop, want als... Tablets hè, of die hybride dingen gewoon geen succes worden, dan is er geen succes. Want nou, echt, dat is hoor, niet waar hoor, da daar ben ik niet met je eens. Ik, ik gebruik het nu op mijn laptop en uh, in het begin is het even wennen dat je geen startknop meer hebt en dan moet je even zoeken waar al die. Uh, waar je kan switchen tussen, tussen je programma's. Maar nu, uh, je hebt gewoon je, je oude desktop, dat werkt gewoon als Windows 7 XP, uh, noem het maar op. En je hebt dan die Windows 8 standalone apps die je kan installeren. En maar, ik merk echt niet dat ik tekort kom doordat ik geen touchscreen heb. Maar dat bedoel ik niet uh, André. Ik bedoel dat ik er echt niet van uitga ga dat de grote markt, zeg maar consumenten met al een laptop met Windows 7 of wat dan ook erop. Dat die Windows 8 gaan aanschaffen. We hebben sowieso ook daar weer een probleem van die prijzen. Je moet weer kiezen uit 80 verschillende versies die vallen tussen... Vanaf 199 euro of zo, Windows 8? Eh, uh, ja, is het goed zo. En dan wordt het Alleen... de eerste paar maanden met een korting verkocht voor 100 euro of zoiets. Ja, zoiets, ja. Nou, goed, daar gaat het me dus om dat ik niet zie dat mijn familie, moeders, wat dan ook, uh, mensen met een... Uh, en ook jullie families, hè, met een Windows laptop of een Windows desktop, dat die Windows 8 daarvoor aan gaan We zien dat namelijk ook al in het, in het verleden. Het is pas vorige week of zo dat Windows 7 Windows XP installbase heeft uh, ingehaald. Dus daar is die... Is, die ver, is dat verloop is niet, is niet zo groot? Wat je bij Apple ziet met hun uh, OS X updates, is dat het via die App Store nu tegenwoordig de laatste drie generaties of tweeënhalf generaties gepusht kan worden. En voor 20 euro, dat het een, bijna een, een, een, een goedkoop upgrade is. Wat je kan doen door één knol, druk op de knop. Maar Windows-laptops worden doorgaans alleen maar naar een nieuw. Uh, OS geüpdate. Als mensen een nieuwe laptop kopen. Natuurlijk Trot. zijn er gasten zoals jij. Die gewoon fan zijn. En, en leuk zijn, vinden om. Uh, een beetje aan de, aan, aan de voorkant te lopen. Van dit soort innovaties. Maar dat is dus niet. Uh, in zo, zulke getalen. Dat, dat ze alleen. ...daarop kunnen drijven. Dus daarom zeg ik... ...als, nee, okay. tablet, als het tablet succes uitblijft... Hè, ...of het hybride succes uitblijft... ...tuurlijk zullen ze er ook wel een x-aantal kopietjes... ...van de Windows 8 verkopen aan, aan... ...desktops en dat soort dingen. Maar dat kan... ...nooit genoeg zijn om... ...Windows 8 de, de succesmessage te laten drijven. Terwijl dat toch wel iets wat ze een half jaar... ...nu hebben gehad. Hè. Windows 8 is gewoon... ...wat mij betreft, van alle drie de OS's... ...die op de mobiele markt zijn... Uh, ...is degene die het meest op de... Uh, ...verbeelding spreekt nog. Hè. Het is helemaal nieuw, het, is, het lijkt niet op Android... ...het is niet een iOS rip rip-off. ...het is een, een, een ander product, zeg maar. Dus het was, of misschien zelfs nog deels is... ...nog wel iets wat, wat nieuw en bijzonder is... ...en waar, waar ik dan van hoop dat het gaat worden. Alleen al dit soort kleine probleempjes... ...de prijs van de software zelf, de prijs van de hardware... ...dat soort dingen en de wil van de upgraden van consumenten en enterprise... Oeh, wordt een heel lastige situatie voor Microsoft, ben ik bang. Ja, ik zie het, ik zie het niet zo donker in, omdat ik juist, uh, omdat ik gewoon denk dat de trend die, die, die al jaren doorgezet wordt, gewoon nu ook weer doorgaat. Hè? In de zin van, als de hardware niet loopt, dan wordt het gewoon allemaal geüpgraded, waar je het net over had. En um, dan loopt het vanzelf wel weer goed voor Microsoft. Dan is het Windows 8 niet de hit die ze verwachten. Maar dan is het niet zo dat het besturingssysteem uh, het echt niet wordt. Want Microsoft beduurt daar wel weer op voort met Windows 9 of Windows 10 of whatever. Um, dus die, die store wordt vanzelf wel gevuld. Al gaat dat natuurlijk allemaal langzamer. Maar dat komt omdat Microsoft die, die, die basis die hebben ze eenmaal van die klanten, van de klanten, van de consumenten die lichter en die consumenten zijn heel erg gebonden aan Windows... dus ze er ook niet uh, snel van af zullen wijken. Dus dat komt dan vanzelf wel. Ik zie het niet zo donker in. Ik, ik ben erg benieuwd. Uh, wat André net zei van de wil van fabrikanten om Windows 8 te blijven proberen. Mm -hmm. Daar wil ik alleen nog wel eventjes een vergelijking met Android trekken. Dat zou zomaar best wel lang kunnen zijn hoor. Want uh, alle fabrikanten hebben nu het probleem dat ze echt afhankelijk zijn van Android. Mm -hmm. uh, het is nooit zo goed om, om op één, uh, in één mandje je eieren te hebben. En... Ook nee, daar is maar... Met die rechtszaken die... Uh... Inderdaad, inderdaad. En vooral niet omdat gewoon uh, Samsung de enige fabrikant is... die tot nu toe winst heeft gemaakt met Android. De rest zijn het dus ook allemaal geen positieve cijfers. Hè? Er wordt gewoon geen winst gemaakt in de, in de smartphone-markt. Nou, en die smartphone-markt is donders veel groter nog dan de tablet-markt. Dus ik denk dat je dat... Bijna één op één door kan trekken. Dat ook Asus niet zo heel gek veel heeft verdiend op hun, op hun transformerlijns en dat soort dingen. Die dingen zijn wel wat verkocht, maar ook niet echt heel gek veel. Hè? Dus daar moet je wel van bedenken. van goh, Fabrikanten hebben met Android in ieder geval bewezen dat ze uh, wel moeten en wel willen proberen. Dus ik denk dat Windows in zoverre, dat is dus het positieve puntje, wel twee of drie... ...generaties hardware de kans zullen krijgen hoor, van, van, van fabrikanten. Ze kunnen haast niet anders. Nee. Ik ben benieuwd. Ik ook. Nou, we zitten al bijna een uur. Is dat zo? We zijn al een tijdje bezig, drie keer of zo. Zou, ja. eens even kijken. Oké, okay, nou ja, goed. Dan, uh... we, we zullen even doorgaan naar Android op IFA... ...want daar is natuurlijk ook wat over gezegd... ...voordat we yes. helemaal alles over Windows 8 gaan doen. Uh, want een van de belangrijkste aankondigingen is Samsung Galaxy Note 2... Um, opvolger van de 5.3 inch Galaxy Note uh, die vorig jaar gelanceerd werd tijdens IFA. En daar keken veel mensen natuurlijk naar uit. Uh, de Fablet, of hoe moeten we hem noemen, smartphone-slash-tablet-fablet. Um, heeft een groter display gekregen, 5,5 inch AMOLED-display, uh, krachtige processor, quad-core. En um, heeft een 16x9 beeldverhouding waar het eerst... Anders was. <laughs> Daar is in ieder geval wat de footprint is, zeg maar, nagenoeg hetzelfde gebleven. Hij is alleen langer, uh, langer geworden. <laughs> dus de, de beeldverhouding is nou 16 bij 10 of 16 bij 9. Uh, Sony Xperia Tablet S, de opvolger van de tablet S die vorig jaar gelanceerd werd. Sony heeft een beetje aan het design vastgehouden, wat inhoudt opgevouwen magazine-design, uh, dat aparte design waar je eigenlijk uh, Sony wil dan dat het voelt alsof je een, uh, een boek in je hand hebt of een magazine in je hand hebt. Maar goed. Uh, dat zo is, is dus een tweede. Um, ook een krachtige processor, quad-core. Heeft uh, de camera's aangepast. Android 4.0 eruit erop. En het geheel is lichter en slanker geworden met aluminium behuizing. Terwijl hier de bovenburen de muren naar beneden werken. Um, Lenovo komt met drie uh, Android 4.0 ice cream sandwich tablets. Um... <laughs> Wat? Hallo. Ja, je wordt toch op een beetje ice cream sandwich. Ja, dat is goed, is tenminste achterhaald, hè? maar goed, het maakt, het maakt niet uit. Lenovo heeft wel interessante dingen en die gaan niet veel kosten, volgens mij maximaal 399. Uh, leuke dingen, lees het artikel even door, wat ik er straks wel onderzet. Uh, Huawei komt met de Mediapad 7 Lite, waar we het alles over gehad hebben. Dat moet de concurrent van de Nexus 7 worden. Uh, al beschikt hij niet over een quad-processor en niet over een hoge resolutie display, dus dat kunnen we achterwege laten. En de Mediapad 10 FHD, dat is dus die Full HD tablet waar we eigenlijk met z'n allen al best lang op wachten en al best lang over praten. Hm. Alleen um, is de quad-core processor qua kloksnelheid omlaag gehaald naar volgens mij 1,2 GHz. Uh, is uh, het 2 gigabyte aan werkgeheugen omlaag gehaald naar 1 gigabyte. Maar is de prijs daarentegen wel 429 euro en moet die in september op de markt verschijnen. Dat is een beetje kort Android nieuws van Iva niet echt heel bijzonder dus. Behalve de Galaxy Note... en de Xperia S misschien. Dat... Maar goed, dat vond ik die ook niet echt heel speciaal. Wel? Nee? <lacht> nee. Ja, ja, die Note is wel tof hoor. Daar gaat het niet om. Uh, ik bedoel... Uh, dat is denk ik het meest succesvolle... Volle product in mijn beleving van... Uh, va van, van Samsung. Mm -hmm. Alleen, ik begin me ondertussen af te vragen... waar ligt aan de grens? Uh, je noemt het al... tablet, hè? Maar wanneer ja. wordt het gewoon... echt een tablet-tablet... Kijk, een mobiel product uh, wordt wat mij betreft beperkt door uh, of ik het in mijn broekzak mee kan dragen, dus overal of niet. En dat begint toch wel heel erg close te worden. Dan zie je dat ook echt wel als een soort macgyver mogul uit. Als je, nou ja, een... wat ik zeg, de footprint is al nauwelijks veranderd, hè? Ja, maar het is huge als een, als een gek. Maar dat is zeg maar de, de, nog niet... Uh, het is nog, nog een tablet, hè? Ik noem het nog geen tablet. Dus dat zou dan de max zijn. Maar hetzelfde is een beetje met de 7-inch aankondiging. Het ja, is dus ook de Nexus 7 die daaronder valt en andere tablets. Uh, dat heb ik ook wel gezegd bij uh, de review van die 7.7. En ik heb volgens mij ook wel een ander 7-inch ding gehad. Het ding is, het is nog steeds niet altijd mee te, te nemen. Het is makkelijker mee te nemen binnen huis. En het is, het neemt wat minder ruimte in bed op en al, al dat soort benden. Maar als je het mee naar buiten neemt, naar je werk, heb je nog steeds een tas nodig. zeg maar, Of, of, of iets waar je... dat Gaat dat gewoon niet passen? Nou, het wordt heel close en inderdaad annoying. Dus het, wat mij betreft ligt die grens tussen kan ik het meenemen zonder, zonder tas of, kan ik het, of moet ik een tas meenemen. En dan of uh, hij... of jeansfabrikanten gaan zich erop aanpassen en dan krijg je dan die extreem grote zakken waar je dan die fablets in kan doen. Er was toch zo'n heel leuk liedje een tijdje Heb jij ook zo'n mooie broek met van die zakken aan de zij? Oh ja, cool. <laughs> Zoiets staat niet van <laughs> ja, vanbij. Het, ja. <laughs> met van die, van die cargo pants. Ja, ja daar ja. heb je, je helemaal gelijk in. Hè? Je hebt, je hebt zo'n zo technologie kledingmerk. Scotty vest of zo heet dat. Een horrible uh, producten brengen die op de markt. Met allerlei zakjes voor, uh, voor SD-kaarten. En, en, <laughs> en, en, en tablets. En, uh, die hebben zelfs een, een vest waar een, een... Hoe noem dat? Een, een slot of hoe noem dat? Een, een vakje, een zak voor je iPad zit. <laughs> <laughs> no kidding. Uh, dus dat, uh, nee, maar goed, uh, dat, dat zou zo kunnen, hè? dat het modebeeld daar een beetje op aangepast wordt. We zullen het zien. Maar we inderdaad, weinig Android. En wat ik ook zei, weinig Android-accessoires waar ik eigenlijk wel een beetje hoop voor had. Nou. Uh, en ja, dus eigenlijk natuurlijk gewoon vooral een, een, een Windows 8-week. Maar nu zie ik dat er ook weer komende weken komen, Martijn. Want jij hebt in, in, in bold, heb je gezet, dik gedrukt. September en oktober wordt ook interessant. Nou. Ja, tuurlijk, natuurlijk. Want we, we weten dat uh, uh, Amazon met iets moet komen. Want uh, we hebben de Nexus 7 natuurlijk. En Amazon had haar Kindle Fire, of heeft haar Kindle Fire, die inmiddels uitverkocht is. Um, en die twee liggen nogal <laughs> dicht bij elkaar qua, uh, qua prijs. En uh, Amazon moet natuurlijk met iets nieuws komen om. ...de marktaandeel te behouden... ...en niet in één keer iedereen te verliezen aan de Nexus 7. Overigens, ik geloof er echt geen kut van hoor... ...dat ze zeggen dat ze 22% van alle Amerikaanse tablets hebben verkocht. Klopt gewoon niet. Oh, dat durf ik niet te zeggen, dat uh, weet ik niet. Nou ja, je had het over marktaandeel, dus ik denk... ...zeg maar even. Ja, nee goed, ik, ik geloof het goed hoor. Maar goed, ze moeten in ieder geval iets doen. Dus uh, volgende week, of deze week... Weet ik niet, ...in ieder geval, in één van de komende dagen... ...staat er een evenement gepland van Amazon... En dan zouden er nieuwe tablets gelanceerd gaan worden. Volgens recente geruchten, bronnen van CNET, gaat het om twee 7-inch modellen en niet een 10-inch exemplaar waar we al langer over praten. Um, Amazon zou, zou een 7-inch tablet zoals de Kindle of Fire nogmaals willen lanceren. Iets, iets verbeterd en daarnaast een high-end variant met een, met een wat resolutie camera, HDMI-aansluiting, noem maar op. Um, en we zien natuurlijk in Europa appstores gelanceerd worden. Uh, volgens mij was het Italië, nee, Spanje, André, jij weet dat, welke landen? Uh, ja, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en uh, het Verenigd Koninkrijk, Engeland. Ja, nou die krijgen een appstore, uh, of tenminste die krijgen toegang tot appstore. Ja, die, die, is al, die is al te downloaden. Oké, okay. dus ja, ja goed, dat, heeft, dat betekent ook wel naar mijn idee dat Amazon die Kindle Fire op een gegeven moment misschien dit jaar al naar Europa wil gaan brengen. Dus uh, dat wordt interessant om dat te gaan zien. Yeah, ja, too little too late ben ik bang hoor. Ik denk ja. dat die, die Nexus 7 dat, uh, dat de, de doodsteek is voor het voor, voor Amazon-ecosysteem. Uh, ik heb daar heel lang echt goede hoop voor gehad. Ik heb er heel positief ook over geweest. Ik denk dat het nu toch wel echt uh, een steeds lastiger verhaal wordt. Die eerste Kindle Fire was zo horrible dat de mensen die zich daaraan gebrand hebben... dat niet nog een keer zullen doen. En de mensen die nu in de markt zijn voor een 7-inch goedkope tablet... Die hebben de keuze tussen een vanilla Android en eentje waarvan je weet dat die geüpdate wordt. Dat die niet met een of de BS eigen vork van Android draait. Ik denk dat het toch uh, een lastig verhaal wordt voor de Kindle Fire's. Maar wat op zich slim is en wat je dus uh, Google ziet doen met hun Nexus 7 hè, in combinatie met Asus of samenwerken met Asus. En wat je Amazon ziet doen is gewoon 7 inch formaatje aan, uh, aanbieden. Zodat je gewoon in een ander marktaandeel uh, concurreert en niet in, in de 10 inch markt. Ik denk dat dat nog steeds... Uh, om het helemaal toe te schrijven aan een angst voor Apple. Ik uh, weet niet of het net te ver gaat. Maar ik denk dat dat een heel erg belangrijke overweging daarin is geweest. Maar oh. Amazon heeft natuurlijk wel iets, iets wat, uh, wat de Nexus 7 niet heeft. En dat is die gehele integratie met hun, met hun winkel. Uh, ja, maar... Waardoor je... Waardoor, ja, ik weet niet of dat zo uniek is of uh, zo'n meerwaarde heeft uh, ten opzichte van de Nexus 7. Maar... Nee, maar jij hebt wel een goed punt, hoor. Want dat was natuurlijk... Het, bij, de, bij de eerste Kindle was dat echt het hele verhaal, zeg maar. Dit is gewoon een etalage die je koopt in de, in de Amazon-winkel. En of het nou in de digitale winkel ging... voor media en film en, en, en weet ik veel allemaal... en boeken en, en, en, en apps natuurlijk... of in de, in de fysieke winkel... of in ieder geval de fysieke producten van een digitale winkel... dus al die shit die je kan, kan, kan kopen op, op amazon.com... of .co.uk of .de of whatever... Dat was natuurlijk wel het verhaal. Alleen ik weet niet of, of dat dan nu nog uh, uh, iets is wat mensen willen. Mensen wouden die Kindle omdat het de goedkoopste tablet was die je kon kopen. Ja. Uh, ja. En dat kon zo goedkoop zijn omdat het een etalaasje was in een winkel. Nu maar, zijn er andere super goedkope tablets. Had, had Amazon dan niet goed aangedaan, of misschien doen ze het ook wel. Dat zijn natuurlijk allemaal geruchten. Om er met een 10 inch tablet te komen. Een ja, ik weet niet. Denk het, weet ik? Denk het niet. Want daar heb je natuurlijk nog niet de concurrentie van de Nexus en de goedkoopste 10-inch tablet uh, met redelijk wat uh, interessante specificaties en die ook gewoon kwalitatief hoogwaardig is. Uh, zit je ook gewoon aan 299 euro minimaal. Ja, dat, ik weet niet. Ik denk dat dat dan toch uh, heel erg veel vergelijkingen met de iPad had opgeroepen. En ik denk dat ze zich daar op dit moment gewoon nog niet aan durven te branden. Zakken. We zullen het 6 september zien, dat is de persconferentie. Oké, okay. nou dat is deze week al. Dus, uh, Don't interessant care. Ja, heb je wel. Maar uh, Apple. Dat is natuurlijk uh, wellicht interessant voor veel mensen. De iPad mini slash iPad Air, slash iPad 2 Redux. Um, die moet ook gaan komen, maar dat is uh, oktober pas. Ik denk, Apple zal waarschijnlijk deze maand uh, de iPhone 5 gaan lanceren. En uh, volgende maand de iPad Mini, of in ieder geval een en goedkoper iPad. Uh, daar duiken elke week nog wel nieuwe geruchten op. Deze keer was het. Bloomberg en de Washington Journal. Nee, de Wall Street Journal volgens mij. Maakt ook niet uit. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Uh, in oktober een iPad Mini. Uh, specificaties uh, blijven eigenlijk altijd wel hetzelfde. 1024x768 pixels. Uh, Display 7,85 inch, geloof ik. Um, en een prijs die ergens tussen de 2,49 en 3,49 moet gaan liggen, geloof ik. Maar dat wordt interessant om te gaan zien uh, hoe Apple dat uh, gaat aanpakken en, en wat we precies gaan zien. Dat blijft altijd maar afwachten. Hey, ik heb weinig aan toe te voegen. Het is gewoon een kleine iPad 2. Ja, precies, daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Maar het wordt wel, wel interessant om te zien uh, of dat invloed gaat hebben op een Nexus 7 of op Android. Gaat Apple nog meer, uh, goed, nog dominanter zijn met een kleinere iPad? Omdat het Apple is, denk ik van wel. Ja, ik, uh, is wel ik kan je ook wel verklappen. Dan, <laughs> dan is het helemaal kapot, jongen. Dan wordt het niks meer. Aan de andere kant, 7.8, is dus weer een stukje groter, weet ik veel, dan die 7-inch-banden. Het moet ook nog maar echt bewezen worden dat het ook echt in zulke massa-productie uh, of in zo'n massa-vraag uh, naar staat. Dus het is niet alleen uh, uh, interessant voor, voor te kijken tegen het versus Android zeg maar, maar het zou natuurlijk ook een goede test zijn om te kijken of dit format echt een, een enorm succes op grote schaal kan worden. Ik, ik vraag me dat toch af. Het blijft namelijk ook weer een, een product. Net zoals die Nexus en net zoals die andere 7.7 van een Samsung. Mm -hmm. Het blijft weer een product waar je een tas voor nodig hebt om hem mee naar buiten te nemen. Dat blijft zo, maar er staat een apple Job en dan zeg ik me nog. Ah, en nou, ik, de, de, We hebben het erover gehad, hè, uitgebreid. De belangrijkste reden die ik zie, om, of eigenlijk de enige reden die ik zie voor Apple om dit te introduceren... ...is gewoon concurreren kunnen op een prijspunt. Zodat je de eerste aanschaf van mensen in ja. de tabletwereld, uh, smartphone-whatever-wereld... Uh, dat je die naar Apple toetrekt, want Apple is gewoon heel erg succesvol gebleken in het kunnen aanbieden van apps en dat soort dingen. Daar wordt gewoon veel van verkocht en daardoor sluiten mensen, waaronder ik, zichzelf op in dat ecosysteem. Hè? We hebben het meerdere malen geroepen, maar je moet honderden euro's of ik zou honderden euro's moeten vervangen qua apps alleen al om bij Apple weg te gaan. En dat is een, een van, die, van de belangrijke redenen dat ik denk dat ze een goedkoop... Product, hè? gewoon een kleine iPad 2. Wat overigens nog steeds, wat mij betreft, betere tablet is dan 90% van de Android tablets. Dus nog steeds een prima, uh, hoe noem je dat? Prima ervaring, zeg maar. Hardware kan oud zijn en uh, OS kan saai zijn. Maar de ervaring, gebruikservaring, is nog steeds een prima ervaring, wat mij betreft. Dat is meer gewoon om te zorgen dat ze goedkoop de eerste kopers in, in die markt kunnen gaan pakken. En dus niet verliezen aan een Nexus 7 en dat mensen zich gaan opsluiten in het Android-ecosysteem. Ja. Nou, oké. Okay. Agree. Dat gaan we zien. Maar niet veel later krijgen we natuurlijk de lancering van Windows 8, 26 oktober. En uh, <laughs> vanaf dat moment gaan we ook gelijk alle nieuwe producten zien. Dan wordt het uh, een hele vloedgolf aan, uh, aan Windows 8 software en producten en laptops, ultrabooks... ...smartphones, Windows Phone 8, uh, uh, tablets, hybrides, noem maar op. Dus dat wordt interessant. Je wordt uh, heel wat uurtjes uh, reviewen. Ik, laten we het hopen. Ik, <laughs> laten we hopen dat al die fabrikanten snel met review-exemplaren komen. Want ik ben inderdaad zeer benieuwd naar... Oh, <laughs> de... <laughs> Hou je adem maar niet op in hoor, dat duurt altijd eeuwen. Oh, absoluut hoor, maar daarom zou ik laat het hopen. Maar... Well, ik ga naar alle waarschijnlijkheid een, een service kopen, dus uh, die... Uh, die... Die kunnen we dan wel reviewen. Mooi, dat is in ieder geval mooi. Dat lijkt me de belangrijkste, zoals uh, Sam net al aangaf. Ja, ik denk ook. Hey, even een klein sidebedje voor, uh, want je had het over oktober begon, begon Windows 8, zei je? Geen te uh, ja. En we hadden het net een tijdje over 7-inch Form Factor. Op het moment dat Windows 8 de markt uh, opkomt, denk je dat er een, een 7-inch aanbod is qua, qua hardware? Ook al is het er maar eentje. Ja nee. of nee? Nee. nee. Ik ook niet. Daar nee. okay. is, is het echt te klein voor, denk ik. Voor dat uh, besturingssysteem. Ja dat, ja, dat denk ik. ik kan, uh, dat kan me daar goed in vinden. Nee, maar wat Martijn net zei: van, uh, we hadden het over Windows 7. Toen zei hij van ja, maar er komt. Uh, of hoe noem dat? 7-inch. Toen zei hij ja, maar er komt dan ook de, de Windows hardware. Uh, of hitting, de market, zeg maar. Ik weet niet hoor. Ik ben benieuwd. Uh, nee, dat is Ik denk het ook niet. Nee. Oké, okay, nou, er is uh, niks anders interessant. Oh, wacht. dit is nog één. De Nexus 7. Ja. De, de Nexus 7 ja. is vanaf morgen te koop. Juhu. Eindelijk in Nederland ja 249 euro, 16 gigabyte. In ieder geval bij de mediamarkt en de BC. Dit zal die ook wel verschijnen toch? Oh, tuurlijk, maar ik, daar, daar heb ik het al van gehoord, laat ik het zo zeggen. Maar dit is dus het eerste land waar dit de, waar de ding te koop komt nee, zonder nee, dat nee. hij via de, via de store wordt verkocht? Nee, nee, nee. Want in, hier in Italië om de hoek is die al, het geld te kopen. Oké, okay, dus dat is ook niet via de Play Store. Nee, nee, je biedt de mediamarkt of de Saturn hem ook aan. Ah, oké, okay, oké, okay. nou, dat wist ik niet. Waar ik de... die hem dan vandaan krijgen, kan ook de Play Store zijn al, weet ik niet. Ja, die ja. zullen hem we ongetwijfeld wel ook ergens moeten kopen, hè. Precies. Uh, om vanaf morgen te kopen. Ik moest gisteren toch een schoon onderbroek op een gegeven moment aandoen, want ik mo moest zo hard lachen, jongen. Ik las ergens van, uh, ja, ik ga om, weet ik veel, half vier of zo ging hij ergens voor, uh, voor de deur liggen bij een <lacht> mediamarkt. <lacht> Omdat hij bang is dat hij geen Nexus 7 kan kopen anders. Nou, ik kan jullie verklappen dat er geen rijen komen, hoor. Daar geloof ik echt Zou helemaal niks het... van. Nou, ik denk in, in de grote mediamarkt als Rotterdam of zo, uh, Alexander, wat is het? Is dat, uh, nee, man. Ik denk misschien dat er toch wel een paar mensen voor de deur staan. O zo dat je om half vier moet komen opdagen? Nou, nee, dat, dat is niet. Maar ik heb op Twitter wel mensen gelezen, ook op reactie op, op ons artikel, van... Uh, <laughs> wij gaan... Uh, wie gaat dan mee in de rij staan voor de next zeven? Ja. Uh, Oké, okay. dan... Uh, het komt maar zo heel het zee, over. Ja, het kan ook bij Android-sam. <laughs> ja, ja, het zou, het, het het zou is kunnen mogelijk. Ook. Het is mogelijk. Ja. Ja, ja, maar het, kijk, gaat als... alleen, het gaat alleen niet gebeuren. Als die servers, zoals Martijn zei, uh, maar 100.000 stuks van uh, verkocht worden, dan krijg je daar waarschijnlijk ook wel rijen voor. Uh... Ja, maar ja, er worden natuurlijk nooit geen 100.000 stuks van die dingen verkocht. Eh, uh, broer gemaakt, hè? Er worden veel meer van die dingen verkocht, het zegt. Echt... Kijk, wat mij betreft heeft Microsoft sowieso duidelijk aangegeven van hé, hey, uh, net zoals met de Xbox uh, gaan wij gewoon een hardware speler worden in, in de markt waarom, waar we ons het meeste op focussen qua, soft, uh, qua software. Maar waarom, waarom kiezen ze dan niet om alles zelf te doen? Dan is het meteen duidelijk als je Windows 8 tablet wilt, dan koop je automatisch aan Microsoft. Een beetje hetzelfde als wat Apple doet. Nou mm -hmm. ja, ja, gewoon omdat je kan zien aan, aan de groei van het marktendeel van, uh, van Android, is dat, dat het gewoon. Uh, wel effect hebt dat je de markt kan fludden met allerlei verschillende varianten, skews van producten hè, in Bij allerlei je prijsklassen. De eigen winst slash omzet daalt daardoor natuurlijk wel, dat is onvermijdelijk. Weet ik niet, kijk, uh, kijk in de eerste paar jaar hebben ze natuurlijk gewoon eerst nog maar marktendeel nodig om überhaupt een ecosysteem vatbaar te krijgen. Er moeten gewoon een hele berg apps en dat soort dingen moeten nog gewoon gemaakt worden voor, voor het platform voordat het echt een interessante optie is voor, voor mensen. Kijk, dat jij zo'n service gaat kopen volgende week... is gewoon omdat je kennelijk fan bent of zo van... Uh... Ja, we moeten een Microsoft fanboy naam hebben. We hebben Fandroid, fanboy. En wat heb je voor Microsoft? Uh, dat is een goeie. <laughs> nee, nee, maar het dus niet, is niet, niet, niet, niet dat je een fanboy of wat dan ook bent. Maar, maar jij wilt zo'n zo service omdat je... Uh denk dat het wat gaat worden... ...maar het is nog geen groot ecosysteem... Hè? ...die eerste nou ja, dag dat het als is... Je, ...als je een service hebt en je hebt niet... ...de RT-versie, als ik het niet mis heb... ...dan kan je natuurlijk al de... ...alle normale... Uh, ...Windows... Uh, ...programma's kan je erop installeren... ...dus je hebt al wel... Ja. ...echt een heel <laughs> groot... Uh, wat willen mensen... Wat, noem eens een, ik, ik ben echt helemaal benieuwd. Misschien zijn er duizend voorbeelden die je kan noemen. Maar wat voor een punt bestand zou jij nu dan graag op een iPad-formaat... of noem het een tablet-formaat willen gebruiken? Photoshop. Uh, Photoshop maar hoe is, is heel belangrijk. Ja, maar dan moet je toch een, een geoptimaliseerde versie voor hebben. Of, of, wil, jij een wil jij een RT kopen trouwens, of een 8-versie kopen? Daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar als RT geen extra bestanden kan draaien... dan denk ik dat toch voor de normale versie gaat. Ah, oké, oké. Ja, ik kan me wel voorstellen... dat er zijn heel veel, ook heel veel kleine programmaatjes... die toch met .exe te downloaden zijn altijd. En waar er gewoon geen geoptimaliseerde versie voor komt... omdat er, de developer maakt gewoon zo'n klein programma... ...en flikker dat online. En ja, precies. Dus die zijn er stiekem best veel op Windows. Als je, ik kan nog kan Dat is een heel lang geleden hoor, dat ik een Windows laptop had. Maar dat is zoveel onzin op zond... ...die ik dan één keer in de, de zoveel tijd gebruikte... ...met de klein programma'sje daarvoor, de programma's daarvoor, daarvoor. Ja, kan me wel voorstellen. Ja, weet je wat het is? Ik denk dat als je het gewoon niet mogelijk maakt... ...om dat soort dingen te draaien... ...dan dwing je mensen, hè, developers... Eh, eh, ...mensen die hun software willen verkopen... ...om... Er iets op uit te brengen. We hebben het gezien op iOS en we hebben het gezien op Android. Dat is ook wel op volle stoom de, de ontwikkeling. Dat is gewoon omdat het niet anders kan. Als jij zo'n simpel converter programmaatje of wat dan ook hebt, wat, wat alleen op Excel draait. Nu word je niet op eenzelfde manier gedwongen om een geüpdate of een, een geoptimaliseerde versie daarvan uit te brengen. En die, ik vroeg om een voorbeeld. De enige voorbeelden die ik kon, kon, kan bedenken. Ik vind Photoshop op zich een redelijk voorbeeld. Alleen zie ik het niet zo heel erg op een. Op een tablet implementatie van een oh ja, tablet, maar meer op die hybride. Exact meer op die hybride. Dus het is dus een, een, een notebook-functionaliteit uh, die je dan noemt, zeg maar. Ik ja. zou alleen de enige echte dingen die ik als belangrijk zou zien zijn de uh, bedrijfsspecifieke applicaties. Mensen die een.exe hebben laten schrijven, zeg maar, voor de ja, laptops oh, dat... die hun vertegenwoordigers onderweg hebben. Maar ik denk dat dat heel beperkt is. Dus uh, ik vraag me af hoe, hoe belangrijk dat nou allemaal gaat worden. En door. Maar ja, het pure... voordeel is natuurlijk wel dat iedereen die een Windows uh, laptop computer uh, heeft en die koopt een tablet met, uh, dat niet de RT-versie is, dan hebben ze alle programma's die ze hadden, die hebben ze ook weer. Die kunnen ze allemaal gewoon installeren. Ja, ja, dus ja, je nee, krijgt inderdaad. geen situaties van, ah oh, shit, die, die, uh, die applicatie die is niet beschikbaar. En dat krijg je wel met de RT-versie, denk ik. In het begin Precies, van. mits ze de juiste versie hebben gekocht, inderdaad. Het is gewoon een pure onwil van, uh, van Microsoft om compromissen te sluiten. En, en te zeggen van hé, hey, dit zijn de punten waarop we ons willen concentreren. En dat gaan we dan op de beste manier doen. Het is weer gewoon een typisch Microsoft-probleem waar ze gewoon weigeren uh, ondersteuning te stoppen. Ik, we hebben pennen gezien. We hebben muispads gezien. We hebben tablets voor keyboards gezien. Het is gewoon nog, nog geen duidelijke richting. Dus dat is, wordt gewoon heel erg interessant. Next is 7 morgen. Gaan jullie nog wat leuks doen deze week? Naar school. <laughs> nee, dat, dat, dat heb ik niet meer. Ik, ik werk gewoon rustig verder. <laughs> is er nog deze week iets waar we naar uitkijken? Nou ja, die, oh, oh, die ja, Amazon. Amazon. En voor de rest, ik denk dat het even, even nou, een klein, misschien, klein dipje... Misschien woensdag, dan is dat event van Nokia met Windows Phone oh, okay. vooral. Tuurlijk. Maar uh, dat oh, is ja. natuurlijk gerelateerd aan, uh, aan Microsoft. Dus misschien dat we daar nog wat leuke dingen te zien krijgen. Er komt een tablet van Nokia... Nou, vooralsnog zijn er geen geruchten, maar ja, je weet het maar nooit natuurlijk. Wat, wat, Ik denk wel. Wat was dat? Uh, nog niet. Wat was dat? Tapco ook alweer. Ken je dat nog? Dat een aantal maanden geleden was er allemaal. Die hadden het Empire State Building als licht aangezet en als viral en zo. En iedereen dacht dat het Nokia was, maar dat was in Ah, oh, dat was. Uh, daar we niks niks over horen. Hoe heet dat merk nou? Dat India <laughs> Nee, die hadden zo'n zo nap-live nep pers-evenement online gestreamd. Heel groot aangepakt. Heb je dat tegen ons, of niet? Ja, doe het. Nou. Oh, dat kan ik niet tegen. Die hadden, ja, dat is... eigen bestuur. die hadden Android of de kernel van Android gepakt en daar een eigen besturingssysteem op gezet. Amazon! Gast! Over wie heb je het nou? Johan? Je komt opeens met een totaal random opmerking over iemand ja. die... Nee, die, omdat die uh, viral... In eerste instantie dacht iedereen dat het Nokia zou zijn, maar dat ging om een... Uh... Oh, viral. Ik dacht firewall. Nee, viral. En die hadden... Dat, dat is zo'n bedrijf dat meteen kapot ging. Die kon je weer online bestellen. Uh, maar ja, niemand kocht die dingen, dus het bedrijf is helemaal kapot in één keer. Android! <laughs> Oké, okay, eh... Uh, ja. Hey, uh, André. Uh, ik wou André zeggen. André, uh, ben je volgende week uh, rond deze tijd ook op school, of niet? Uh, volgens mij wel. Oké, okay, ik, uh, nou, ik heb uh, mijn rooster nog niet gekregen, maar. Uh... Nou, dan, je, dan zullen we zien of uh, er binnenkort weer een kans is uh, om jou uh, uit te nodigen voor in de podcast. Leuk dat je deze keer mee wou doen. Dit is eigenlijk wel een beetje. Ik heb verder niks toe te voegen, jij Martijn? Nee, ik wens iedereen een fijne voorzitting van deze maandag. Ciao ciao adiós